van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Joe met het NOS journaal. Premier Balkenende vindt dat er geen belemmeringen zijn om door te gaan met het project rond het vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique. In de Tweede Kamer benadrukte hij dat de belangen van de prins in een stichting zijn ondergebracht om de prins niet in moeilijk vaarwater te brengen. De premier zei dat hij politiek verantwoordelijk is voor het instellen van de stichting, maar dat het bestuur van de stichting over het beleid gaat. De afgelopen tijd zijn er berichten in de media opgedoken dat er van alles mis is rond het project in Mozambique. Volgens Balkenende begrijpen de prins en prinses de gevoeligheden, maar geloven ze er nog steeds in. Het geweld tegen dienstverleners zoals buschauffeurs en ambulancepersoneel is vorig jaar nauwelijks afgenomen. Ondanks extra aandacht van het kabinet voor het probleem kreeg vorig jaar nog altijd 65% van de dienstverleners te maken met agressie of geweld. 1% minder dan in 2007. Vooral gevangenis, ambulance en spoorwegpersoneel werd vaak geconfronteerd met geweld of agressie. Het kabinet wil dit soort geweld in 2011 hebben teruggedrongen tot 51%. Om dat te halen moeten volgens het kabinet vooral werkgevers zich meer inzetten, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat hun belaagde medewerkers aangifte doen. Instellingen die te weinig doen om legionella besmetting te voorkomen krijgen vanaf 1 januari direct een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. Minister Kramer komt met het lik op stuk bereid na een reeks van kritische rapporten waaruit bleek dat bijvoorbeeld ziekenhuizen, sauna's en zwembaden de legionella voorschriften niet goed naleven. In het bloed van de aanvoerder van het Italiaanse voetbalelftal Fabio Cannevaro, is een verboden stof gevonden. Volgens Juventus, waar Cannevaro speelt, komt de positieve test door een injectie met corizone na een bijensteek. Het dopingbureau van het Italiaanse Olympisch Comité is een onderzoek begonnen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht aan de grond ligt de vorst. Morgen overdag zonnig en net als vandaag ongeveer 15 graden. In het zuidwesten morgenavond mogelijk wat regen.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 Avond. Alternative fan met... Marcus Dam en Menno. En we gaan knallen vandaag. We hebben de nieuwste editors. Dat komt straks. <laughs> oh. ja, ja, week, ja. Voor, uh, week voor Lekken, dat is wel heel gaaf. Week voor Lekken. Oeh. Ja, en dat, dat klinkt trouwens, dat heb ik ook wel schijler gezegd. Ja. Week voor Lekken. Maar dat is hij, hoor. Volgens mij heb je nog gewoon een keer de vriendin, verkeerde vriendin gehad, als je een week staat te lekken? Nee, ja, ik heb wel eens verhalen gehoord van Maten van Nevermind. We, we, zijn geen Nightwolf. Dat, dus. dat, dat is een ander programma hier geloof ja, ik. We ja, we zijn geen Nightwolf, dus we gaan uh, lekker knallen met de nieuwe editors. Net, ja, volgende week uit, nieuwe Doom sound, een beetje, ja, zijn, geen geen zitten erop. Het is wat duisterer. Het is niet meer zoals we gewend zijn van die editors start. Ja. Het is, ja, het is uh, vrij uh, doen en er zit geen totaal geen gitaar in. Sling! Komt trouwens deze week, dat is officieel bekendgemaakt in België, de enige officiële chart in België. Daar komt hij als enige buitenlandse act meteen op nummer 1 binnen. Dat is, vind ik best behoorlijk knap uh, voor een buitenlandse band. Ja. En in Nederland staat hij al lang in de top 40, om maar dat te zeiden. Maar ik vind het wel erg duister. Dus, uh... ja, het, is, het is nog duister. Ja, het is echt duister, hè. Ja, het du was duister want dit krijg ik met Jingle alleen niet. Dus... Jammer. <laughs> Daarvoor hadden ze uh, die End als start gemaakt en die was heel erg uh, duister qua... Uh, de ze over de eind van de wereld Het is een beetje een duistere band Het is heel sferisch Maar dan krijgen ze dit, dit album Is nog sferischer Want als ik die eerste van die plaat rijd dat is, dat is bijna doom. En, dat, dat, en ze wauwen van de plakaat Joy Division af En dan, gaan ze, dan maken ze dit soort platen Dit is toch pure doom? Of ligt het nou aan mij? Klein stukje hoor Hij zit vast Nee en je ziet een loepje. Nou, nou, veel doemer dan dit kan je niet krijgen, buiten dan dat hij over God praat. Maar. Ja, nou het is, ja, dit is de, ja, de titeltrek van de album In This Light and In This Evening. Ja, het is echt, dit is echt duister. It's Doom, Doom. Goed. We gaan, uh, het, over, uh, we gaan het over andere muziek hebben. Florence and the Machine, hartstikke knallend op dit moment in Nederland. Engels Beentje, roodhaarige uh, prinses. Tenminste prinses, zo ziet ze Je eruit. Je zou het moeten voorstellen. Het echt een mooie vrouw, ik kan niet anders zeggen. En ze zingt ook nog een aardig potje, dat is echt wel grappig. Het is een beetje Sol. We gaan van Doom naar Sol. Eh, maakt het uit. Om, om, uh... Hij zou te redden van de doem. Ja, alternatief FFM. hè, rare ja. overgangen. Beetje raar. Happy van Slippelt, Vermillion uit uh, 2006, vijf uit mijn hoofd van het album uh, uh, Volume 3, The Sublime Versus. First. En daarvoor was natuurlijk Paramore met Decoy. Nou ga ik meteen even wat, uh, meteen doordraaien. Um, All niet een porno plaat, eerste klas, van R, de band uit Frankrijk, uh, die elektronisch. We gaan nu weer op elektronische tour. Zo gaat het, rare overgangen van metal. Electronic. Gaan we. All I need. celebrate as well. Met, met Menno Hoekstra. En Marcus van Daan. Ja. ja, zo dat ik net niet was. Jeez, Het is echt lastig hoor. Markman spelen en nog tegelijkertijd radio maken. Dat gaat gewoon niet. Nou, want even voor, de, even voor jou thuis. Wat gebeurde er net? Even een rewind. Wat gebeurde er net terwijl je gebeld werd? A. Je hebt iets op marktplaats gezet. B. Je werd net gebeld. Ja, dan zit je iets op marktplaats. Een uur later heb je geen aan de telefoon die biedt 400 euro. Ja, ik wou eigenlijk 800 hebben dus uh, Ja, maar dit is het eerste bot. Je hebt hem pas een uur op internet staan. Hè? Ja, een uurtje op internet. Ja. Dat is gewoon dik kassa. Dat is gewoon kassa, ja Dat is gewoon uh, uh, centje in dit pocket. Centie ja. in de pocket. Helemaal. Dus, dus we gaan drinken op jouw kosten vanavond? Nou, nou, zover is het nog niet, hè. <laughs> uh, ja. Dat is jammer. Maar, oké, okay, jammer. Nou, ja. weet je, we gaan dan uh, meteen weer naar ons programma. Want als, het, uh, als ik niet kan drinken op jouw kosten... dan uh, gaat het natuurlijk niet goed komen <laughs> Jammer, jongen. Hey, jammer, ik, jammer. Jij, we letten, jij liet net een filmpje zien van Slagsmals om Onze grote digitale nou, nou, nerds uit, uit van De achtergrondmuziek van Slagsmals Klubben. Maar het filmpje was van iemand anders. Die had het als schoolproject. Moesten ze de Little Red Riding Hood uh, reinterpreteren. En die heeft hij heel leuk gedaan. Dat heeft hij echt leuk gedaan met een uh, filmpje. En daarbij zie je dan elke keer elk onderdeel. Bijvoorbeeld een huis waar uh, een rood kapje uit moet komen. En dan zie je helemaal het huis, bakstenen, dakje, allemaal erbij beschreven wat het is, waar het bestaat. Ja, echt grappig. En nou, hij komt binnen bij, uh, de kamer komt binnen bij oma thuis. En dan wordt oma... Dat dan en oma ligt dan in een bed en dan wordt dan geprojecteerd. Dan zie je oma zo ronddraaien als die gescand wordt. Zoveel weegs, ze, zo oud is ze. Zo'n hele tabel ernaast. Zoveel voedingswaarde, want het is natuurlijk de wolf die binnenkomt. Inderdaad. En daarnaast ligt zo'n pak paracetamol. Dat vond ik wel lachen. Die draaide zo in het scherm. Dan zag je gewoon wat dat allemaal doet en hoeveel milligram... Precies, precies. Echt heel ja, heel erg vet gedaan. Moet je maar zoeken op... Uh vimeo.com en daarop A Little Red, Red Riding, Riding Hood van Slashmond Het nummer heet Bas voor Ooh. Dat heb ik nog steeds in mijn hoofd. Ja, eerst komt dat Zandvoort even van jou. Van. Ja, dit is wij zijn gewoon zien van Zandvoort. Zandvoort, man. Ja, sorry. Ik kan hier niks doen. Maar je weet wel, het was Wheels. Het is zo so simpel. Ja, yeah, het was Wheels van de uh, Foo Fighters die op het nieuwe album staan: The Greatest Hit Album. Met. Nou, adem ik even. wel. Ja, All my life, best of you, everlong, the pretender, my hero, learn to fly, times like these, monkey wrench, big me, breakout, long road to ruin. This is a call, skin and bones, Wheels. Deze, dus word for word en everlang akoestische versie. Wauw, om het even kort te houden. Op het kort te houden. Komt opnieuw een nieuwe album van, uh, uh, ja, van de Foo Fighters: The Greatest Hits Album. Met een hele mooie voorkant. Een beetje staal is het met het logo van Foo Fighters erop. Nou, hebben, hebben, hebben. Kopen, kopen, kopen. En nu ga ik andere reclame maken voor ons programma. Oh my god. Voor wie ga je reclame maken dan? Namelijk, op 5 november, op een donderdag, is de. EMA's, de European Music Awards En daar treedt de Proof fighters op Maar ga er allemaal niet naar kijken Luister naar dit programma, want Project D Komt dan in de studio, de winnaar ja. van het Kunstenstein in Zandvoort, afgelopen jaar Kom bij ons even een potje rammelen Rammelen en, en het week daarvoor, maar dat is nog een klein beetje onzeker Komt uh, de grote punkband Hardcore band uit Zaandam Twenty Gun, Gun Salute En die gaat niet rammelen hier in de studio Maar die gaat wel heel veel invloeden meenemen van zichzelf dus uh, reken maar dat dat een uh, keiharde zender wordt. Daar heb ik een jingle voor. Het wordt ongeveer zo eentje. Play it fucking loud! Zender, kijk. Kijk. Onder invloed. Nou, onder invloed. Nou, dat is in ieder geval wat de uh, aankomende weken gaat gebeuren. Het, uh, dit uur is alweer bijna afgelopen. De volgende uur gaan wij de spaarplaat doen. Gaan wij, uh, ik denk, nee, we gaan geen primeurtje draaien. Ik ga wel een uh, hele vette vette nieuwe track nog steeds van Alice in Chains draaien want die, die blijft gewoon gaaf dat gaan we tweede uur doen jij ja, bent echt een verslaafd aan Alice in Chains is fantastisch verslaten. maar eerst omdat wij nou met, nu over Project D hebben en over uh, uh, bandjes hier in de studio dit stond een tijdje geleden dit was de laatste band akoestisch hier in de studio John Doe's Revenge natuurlijk Pet your Weep how relations work You try to fumble mostly and not being hurting Strange ain't she this little girl But a woman is deserted Another life's a You say I don't care but still I'm the one awake at night It's just a foolish sentence but it means to Dit was gewoon hier. In onze ja, studio. Klinkt wel fantastisch hoor. Ik kan niet nou, het niet meer Nou, het is wel antwoord te horen dat het hier was, maar... Nee, nah, ik, ik vind het echt fantastisch. Beetje zelfkritiek. Ja, Jij hebt ja. ja, een beetje van de zelfkritiek, hè. Maar ik vind dit echt wel heel erg mooi als ik heel erg moest zijn. Echt heel erg prachtig. Laatste minuut om even zo te kletsen tot een tweede uur. Tweede uur dus de spaarplaat. Wat was het vorige week? Bonra. Bonra 66 miles on the road of zo. In ieder geval snelheid. En ik heb wel bedacht op snelheid. Maar dat uh, merk je uh, tweede uur Ik ben bang dat, dat dan erg snel gaat worden. Oh, Als jij 66 beats per second ga of beat per minute gaat doen. Ja, man. dat wou ik vorige week. Maar zo'n plaatje kon ik helaas niet vinden. Anders kom je ja. al heel snel uit op de, op de terror en de speedcore. Tuurlijk, dat was man. En vind ik niet zo'n hele mooie muziek. Wel ja, leuk dus jij blij. vindt speedcore niet mooi. Nee, sorry. Ah. Dat is geen muziek. Dat is serieus. Dat is echt serieus geluid. Maar om een lang verhaal kort te maken. Tot het tweede uur. Dit is Stone Sound met Butter. I was Too dead to cry A self-affliction Face Stones to throw In my creator Masochance To which I came